Het is tien uur, Trudy Vendrich met het NOS Journaal.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 In het laatste uur langs de lijn van vanavond herdenken we Koen Moulijn. We waren bij de uitvaart van de legendarische Feyenoord linksbuiten. Frank de Boer en Ruud van Nistelrooy vertellen over de oefenwedstrijd... tussen Ajax en HSV. En we gaan wielrennen met ploegleider Leontien van Morsel. Toespraken, Lee Towers en Gerard Cox tijdens de plechtigheid bij de Kuip. Fakkels, spandoeken en spreekoren op de Koolsingel. Feyenoord nam vandaag afscheid van Feyenoord-legende Koen Moulijn. Matthijs van der Wiel was er de hele dag bij. Aan de ene kant van het stadion is er een zaal voor de supporters die daar de plechtigheid op schermen kunnen volgen. Ja, om Koen toch te uh, eren. Het was een legende en het was een man in hart en nieren voor zijn clubje. Het was onze koentje. Uh, iedereen die hier staat, uh, die komt voor Koen Merlijn, uh, de laatste eer te bewijzen. We hebben elkaar een waardig uh, afscheid en Alain Vertuin afscheid zoals Vertuin 2 2002, 2002 had. Uh, ja, Hoe vergelijkt in, uh, u die twee? Nou, het was een groot man, hè. Dat, uh, Vertuin was een groot, groot man, maar Koel ja. was ook een grote... De, ja, uw vrouw zegt? Koel is groter. In de andere categorie ook. Ja, ja het uh, hoort in de Galerij der Grote, thuis in de Galerij der Grote, van de voetbalglorie. Want Het is een, uh, een man van de eeuw geweest en uh, hij is fijn op de kaart gezet en ook te kijken. En blijven ze alle hem eren als uh, Koel zoals hij was. En aan de andere kant van het stadion, in de VIP-zalen, daar wordt de herdenkingsdienst gehouden. Met de sprekers en een lied van Gerard Cox. Koen Moelijn, we zien je nooit meer als een hinder langs de lijn. De Kuip zal zonder jou nooit meer als vroeger.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 richting de Colsingel, waar de supporters massaal een erehaag vormen voor de Rousstoet. Wat er ook staat is de grootste fijner. Dus, uh... Het staat op een groot spandoek op het uh, stadhuis. En er zijn heel veel mensen hier, hè, langs de kant ja, van de weg. Zeker. Echt veel. Zoals ik had het niet verwacht. Zou je ergens anders denk ik niet zien op een andere club in Nederland? Het is alleen maar fijn. Als er nou een knakker overlijdt. En hier komen ze allemaal, zelfs de jonge gasten. Ja. En daar is de roustoet. Politie is kort voorop. En op het drukste punt voor het stadhuis komt de lijkwagen even vast te staan. Supporters staan op de weg. Iedereen wil even de auto aanraken. Hartelijk. Ja. Wat een eerbetoon. Trekwekkend. Het lijkt wel staatsbegrafenis. Ja. Ja. Een paar mensen die dan toch wel staan te huilen. Zoals u? Nou, bijna. bijna. Op het randje, hè? Ja. Bijna. Openingsmuziek in het vierde uur van Langs de Lijn, de Everett's Wideband met Pick Up the Pieces. Sport, kort. De Amerikaanse kiester Lindsay Vonn heeft de Wereldbeker afdaling in Altenmarkt gewonnen. Ze was bijna een halve seconde sneller dan de Zweedse Anja Persson. Anna Fenninger uit Oostenrijk werd derde en de Duitse Maria Ries werd vierde en beoogde de leiding in het Algemeen wereldbekerklassement. De mannen skieden in Adolboden een Reuzenslalom. Die kreeg twee winnaars, Cyprien Richard uit Frankrijk... en de Noor-Axel ging over twee manches in precies dezelfde tijd naar beneden. De Amerikaan Ted Langetje leek de wedstrijd te gaan winnen... maar verputste de winst door een aantal fikse fouten in de tweede run. Hij blijft wel aan de leiding in het klassement van de Reuzenslalom. De Amerikaanse tennissers hebben in Perth de Hopman Cup gewonnen. Dat is het officieuze WK voor gemengde landenteams. De Amerikanen klopte in de finale België met 2-1. Roger Federer heeft het toernooi in Doha gewonnen. De Zwitser had in de finale weinig moeite met Nicolai Davidenko uit Rusland. En Petra Kvitova won het toernooi in Brisbane. De ongeplaatste Tsjechische was in de finale veel te sterk... voor de ook ongeplaatste Duitse Andrea Petkovic. Ook het toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland... kreeg een verrassende winnares Greta Arn uit Hongarije... klopte de als tweede geplaatste Belgische Janina Wiekmaier... met twee keer 6-3. En darter Jan Dekker is er in Frimley Green niet in geslaagd zich te plaatsen... voor de finale van het WK-darts van de BDO-bond. Hij verloor in de halve finale met 6-2 van de Engelsman Dean Winston-Lee. Die gooit morgen in de finale tegen titelverdediger Martin Adams ook uit Engeland. Frank de Boer werd deze week definitief trainen bij Ajax. Zijn eerste wedstrijden als interim trainer werden alle drie gewonnen. Vanmiddag werd er een in Hamburg tegen HSV gespeeld, geoefend dus... Hij werd met 4-2 verloren. Joep Schreuder zocht de trainer op. Nou, ook Frank de Boer weet nu wat verlies is. Is dat erg? Nee, als het met vriendschappelijke wedstrijden is, is het niet erg natuurlijk. Ze zeiden dat hij altijd alles wil winnen. Ja, maar ik wil ook alles winnen. En daarom was ik ook zeer teleurgesteld in de eerste helft. Met name zeg maar, hoe wij die goals weggeven. Eigenlijk door individuele fouten, eigenlijk door ja, onze eigen fouten. Eerst een bal.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 Over spitsen gesproken, die andere, Moenier Elamdu, speelde nog niet mee. Zijn alle plooien gladgestreken? Je hebt met hem gesproken? Ja, alle plooien zijn gladgestreken. Ja. En hij, jij hebt hem nodig in jouw AX-systeem? Ja, maar je, je kan niet met 11 man een heel seizoen spelen. Je zal met uh, 22 man of 23 man het moeten doen. Nou, daar is uh, Moenier een onderdeel in. Nou, als hij het hartstikke goed doet, dan staat hij waarschijnlijk in de basis. Maar ik, ik garandeer niks. Aan niemand.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 Ajax incasseerde dus vanmiddag vier treffers in Hamburg. Drie van die doelpunten kwamen op naam van Ruud van Nistelrooy. In het seizoen 1999-2000 scoorde hij namens PSV in de thuis- en uitwedstrijd ook driemaal tegen Ajax. Het was dus niet de eerste keer. Ja, ik kan me nog wel herinneren, ja. En nu een paar jaartjes verder. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, ik vond de wedstrijd met twee gezichten. eerst helft hadden wij denk ik, veruit de beste tweede helft als Ajax beter. Dan uh, hebben we eigenlijk alleen maar achter de bal aangelopen. Ja.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 Raccoon, Love You More, alweer uit 2005 was deze hit. Als wielrenster haalde ze de absolute top... en nu probeert ze het als bazin van een professionele wielerploeg. Het AA-drink, leontien.nl, cyclingteam. Leontien -team staat natuurlijk voor Leontien van Morsel, meervoudig olympisch kampioen. En deze week presenteerde ze boordevol ambitie haar nieuwe formatie. Opmerkelijk genoeg met een mannen- en een vrouwensectie. Ja, het is een combinatieploeg. En uh, ja, toch net even iets professioneler neergezet. Uh, de meiden staan allemaal op de perol. Dus uh, we kunnen nu ook iets meer eisen van, uh, van onze rensters. En dat verdienen ze ook. Ik vind als jij uh, in het verleden uh, met de wereldtop al mee kunt... En, en je moet een combinatie maken van... en nog heel hard werken en trainen en bijna geen rust. Ja, ik had echt zoiets van... Ik wil de droom van mezelf werkelijkheid maken om gewoon als coach twee jaar met die meiden gewoon fulltime richting, uh, richting de Olympische Spelen te gaan werken. Ja dan mag je hier vandaag uh, je professionele ploeg uh, presenteren. Ja dat is geweldig. Het werd net al even gezegd, je bent de eerste vrouw met een professionele ploeg, ook een professionele mannenploeg. Ja, ja, dat is natuurlijk waanzinnig. En uh, ja, Het is ook mooi dat we voor dit concept hebben gekozen. In de zomer de vrouwen op de weg, in de wintermaanden de mannen op de baan en in het veld. Dus twaalf maanden in het jaar... Uh... Tenminste dat ze goed rijden, verzekerd van publiciteit. Ik ben niet helemaal tevreden over onze veldrijders. Ik hoop dat dit een prikkeling is richting, uh, richting het NK. Van, uh... Strenge bazin, hè? Nou, heel streng. Hè? Kijk, wij doen er alles voor. en uh, Wij zijn er ook dag en nacht mee bezig. En natuurlijk uh, ja, zitten af en toe wel uitschieters bij uh, dat, ze, dat ze wel weer een week gewoon in beeld rijden. Ja, er zijn ook uh, teleurstellende je, prestaties uh, geleverd uh, door de veldrijders de afgelopen periode. En uh, ja, dat, uh, ja, als je dan zelf fanatiek bent, dan doet dat zeer. Dat doet hun ook heel veel pijn, want hun doen er ook alles voor en dan komt het er niet uit. Maar ja, dat, uh, dat, uh, ja, dat zit er nog steeds. Maar dat... nou, vertel eens even, want hoe gaat dat dan? Uh, nu zeg je het in de publiciteit, maar ga je op een gegeven moment ook naar de jongens toe en zeg je van... jongens luister, we moeten eens even praten. Het seizoen loopt nog niet helemaal zoals het moet lopen. Nou, weet je natuurlijk, net zoals Thijs daar heb je de afgelopen jaren al wel een beetje een band mee opgebouwd. En die spreek je daar wel op aan. Maar je hebt ook begrip, ik, hij zit mentaal op dit moment niet helemaal lekker in zijn vel. En je ziet dat hij er heel goed uitziet. Hij ziet er afgetraind uit voor zijn doen. En ja, je weet ook dat hij er alles voor doet. Maar dat het tussen zijn oren niet, ja, het zit gewoon even allemaal niet lekker. En uh, ja, hij kan het wel. Dus uh, ja, je, je geeft hem ook wel weer dat stukje vertrouwen dat je zoiets hebt van... Ik heb zelf ook zo'n periode in mijn carrière uh, je meegemaakt. Dus ik weet hoe moeilijk dat het is. En uh, ja, ik vind het wel een uitdaging om die jongen wel dat gevoel uh, te geven... dat we wel in hem blijven geloven. En dat doen we ook. Dus uh, ja, we hopen gewoon uh, ja, dat het afgelopen weekend werd die dertiende. En uh, ja, dan zie je dat hij er zelf ook weer een beetje in gaat geloven. En wij ook. En uh, ja, we blijven gewoon achter hem staan. En hoe gaat het dan met de vrouwen? Wat is jouw rol daar dan als coach? Praat je daar veel mee? Ja, bij de vrouwen uh, ja, vrouwen hebben gewoon heel veel begeleiding nodig. En uh, je bent niet alleen hun trainster, maar... Uh, ja, je bent af en toe ook een beetje de mama van de ploeg. En uh, op het moment dat het thuis niet helemaal lekker uh, loopt, dan, uh, ja, dan ben je ook dat luisterende oor. En uh, ja, wat ik al zeg, weet je, je kan lichamelijk nog zo goed in orde zitten. Maar als jij in je kopje ergens mee zit en iets loopt niet, dan komt er, die prestatie die komt er niet uit. Dus je moet in balans zijn en uh, daar werk je met die meiden naartoe. Dus dat gaat veel verder als alleen uh, uh, trainster zijn of manage manager zijn van een wielerteam. Kirsten Wild, een van jouw nieuwe aanwinsten, die zegt... ...ik ben blij dat ik iets kan opsteken van zo iemand als Leontien. Ja, dat is natuurlijk mooi. Die weet natuurlijk, die, uh, Kirsten wil uh, de aankomende periode ook de combinatie gaan maken van uh, weg en baan. En ik heb dat in het verleden ook gedaan. En uh, ja, dat is heel zwaar. Maar dan kun je met, je, met mijn ervaring die ik op heb gedaan tijdens uh, de Olympische Spelen... Ja, ...dat kun je weer overdragen aan haar. En... Uh, ja, zo probeer je elkaar gewoon uh, een beetje te helpen en ja, te hopen dat ze op de juiste momenten in orde zijn. Is dit gewoon de laatste stap op weg naar die wereldtop? Ja. Ja, weet je, wij hebben er nu alles aan gedaan en uh, ja, ze krijgen nu de mogelijkheid, hun ook, om gewoon uh, 24 uur per dag met wielrennen bezig te kunnen zijn. Die mogelijkheid die geven wij hun en uh, ja, die moeten ze met beide handen aanpakken. En ze hoeven mij niet allemaal wereldkampioen te worden en ook niet allemaal olympisch kampioen. Maar wel als ze over tig jaar hun wielercarrière beëindigen, dat ze over hun schouder kijken en dat ze denken van... Ik heb er alles uitgehaald. En aan de omgeving zal het niet liggen. Maar toen ik hier net aankwam, zag ik een enorme bus staan. Er staat een enorme vrachtwagen. Wat dat betreft lijken jullie wel op de profs bij de mannen. Ja, ja, ja, wat ik zeg. Het is een professioneel team. En dan wil je ook die professionele uitstraling. Ja, daar hoort zo'n camper bij. En, dat is nieuw, hè? Ja, dat is helemaal nieuw. En, uh... Ja, dus aan niks ontbreekt het. We hebben er alles aan gedaan. Adrienke heeft er alles aan gedaan. En uh, ja, nu moeten we hun de benen laten spreken. Maar dan hoorde ik jouw man zeggen, Michael Zeilaat... van ja, ze zien ons al aankomen straks bij die dameswedstrijden met die bus. Want dat, hebben, dat kennen ze niet. Nee, dat kennen ze niet. Maar ik hoop dat... Uh, ik ben al een keer een voorbeeldfunctie geweest. Op het gebied van het kan een mannensport zijn, maar je moet er als vrouw uitzien. En ik hoop dat de teams dit over gaan nemen. Want dit verdient het dameswielrennen. Dit verdient het zo. Al dus, Leontien van Morsel. De hele week bellen we Nederlanders die in de sneeuw hun sport beoefenen: schansspringen, biathlon, skeleton en vanavond snowboarden. We hebben snowboardster Bel Berghuis aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Iedereen kent natuurlijk de beelden van Nicolien Souwerbrein. Maar hoe moeten we jouw sport precies zien? Want jij doet eigenlijk een hele andere discipline. Hè? Ja, ik doe uh, snowboardcross. En snowboardcross is eigenlijk een snowboardcross uh, lijkt een beetje op motocross in de sneeuw. En uh, een heel grote baan met allemaal uh, schansen en uh, obstakels erin. En dan ga je met vier tegelijk naar beneden. En de eerste twee die over finish gaan, die gaan door naar de volgende ronde. Eigenlijk veel leuker, toch? Ja, ik vind van wel, daarom doe ik het. Ja, uh, maar dan heb je wel veel lef, denk ik. Uh, ja, je moet, wel, uh, je moet wel een flinke Porsche lef uh, hebben, ja. En, en, en is alles geoorloofd bij zo'n wedstrijd? Um, nee, je mag niet officieel uh, iemand duwen. Uh, officieel zelfs uh, Nou, je, je mag je eigen lijn rijden. Ja. Dus uh, als jij gewoon je eigen lijn rijdt en een goede lijn rijdt. en uh, komt iemand in jouw lijn. ja, als jij je handen maar thuis houdt. Bedoel, maar je, je mag wel je eigen lijn blijven rijden. En houdt iedereen zich eraan? Ja, en, uh, in de World Cup hebben uh, we natuurlijk ook uh, mensen die er echt uh, gate judges, noemen we die. En uh, die uh, staan er wel een gate judge. Oké. Okay. Ja? En die staat uh, te kijken of, of jij inderdaad niet uh, iets, een heel smerig uh, trucje of zo doet. Dus uh, dat wordt wel gecontroleerd. Dus die zitten er wel tussen, die dat doen? Ja, je hebt altijd mensen die, uh, die hier en daar een duwtje geven. Dat, ik bedoel, uh, uit welk ja, land komen ze meestal? Ja, dat, dat is moeilijk. Maar uh, er, zijn, ja, er zijn heel wat mensen meer ja, uit de kant van, van Rusland en zo die af en toe een duwtje wagen. Mm -hmm. Maar het is wel een beetje kamikaze, of valt dat mee? Um, nee, het valt eigenlijk wel. Je, je, je risico's zijn eigenlijk best wel ingecalculeerd... omdat je, uh, je staat niet zomaar op zo'n baan. Ik bedoel, ik ben al jaren aan het trainen om, om op het hoogste niveau te komen. En uh, nee, je risico's zijn eigenlijk goed ingecalculeerd. En ja, het heeft ook geen zin dat als jij valt, dan haal jij ook de finish niet. Dus uh, je wil nee. niet als een uh, kip zonder kop uh, die baan afgaan. Nee, zonder kop schiet niet op. Hè? Nee, dat gaat nee. wel... Uh... Maar uh, hoe vaak heb je iets gebroken? Uh, ja, regelmatig. Maar met uh, snowboard kost uh, één keer. Eén keer? Was dat ja. in uh, Cypress Mountain? Ja. En wat dat was klopt. dat toen? Dat was uh, een dubbele armbreuk. Een pols en een bovenarm. Oh, dat was meteen wel goed raak dan. Ja, als je het doet, moest je het goed doen, toch? <laughs> Hoe lang duurde het voordat je weer fit was? Uh, ja, het is toch wel heel lang geduurd uh, voordat ik me weer fit voelde. En uh, uh, ja, dat was eigenlijk vorig seizoen uh, een beetje... Ja... Eigenlijk slecht begonnen daardoor. En uh, ja, nu voel ik me eigenlijk alweer echt helemaal fit. Sinds die platen en schroeven in mijn arm zijn gehaald, uh, kan ik weer 100% gaan. Is het uh, goed voor jou dat uh, Sauerbrei zo populair is dankzij haar uh, Olympische titel? Of heb je daar juist last van? Um, aan de ene kant, ja, ik bedoel, super knap wat ze heeft gedaan. Maar ja, ik doe mijn discipline. En uh, het is alleen maar mooi dat er, dat er aandacht voor snowboarden komt. Maar mijn discipline is gewoon anders. Ja. Je gaat nu uh, naar een WK hè? in Spanje. Ja, dat klopt. La Molina. Ja. En wat is daar hetgene wat je wil weghalen? Ja, ik wil daar uh, eigenlijk ja, bij de top 16 uh, van de wereld horen. En uh, liefste, liefst natuurlijk top 8. Ja. En uh, ja, hoe moet ik het zien eigenlijk? Is, is Sochi jouw grote uh, doel? Of ja, Is dat degene waar je naartoe werkt? Ja, dat Olympische spelen. Is, uh... Dat is nu uh, de Olympische Spelen, dat is, dat is wel een, een, een doel waar we naartoe gaan werken. Maar op dit moment zijn we eigenlijk nog echt nog bezig... ook nog voor meer progressieboeken, meer finales rijden en uh, grote evenementen rijden. Ja, na het WK uh, staat er nog iets aardigs op de agenda, hè? Wat is dat? Ja, de X Games. En wat is dat dan? Dus uh, de X Games zijn eigenlijk het uh, allergrootste extreme sportevenement ter wereld. En uh, daar moet je voor uitgenodigd worden... En nou, ja, ik ben nu voor het eerst uitgenodigd om, uh, om daar te, te kunnen knallen. Maar ik, de meest extreme sporten, noemen ze wat dan? Um, ze hebben bijvoorbeeld uh, buiten buiten het uh, snowboard snowboarden, hebben ze ook uh, big air, dus grote schans. Maar ze hebben ook met uh, snowmobiles uh, over grote schans. Of uh, met, uh, met uh, downhill mountainbikes over de sneeuw naar beneden. En ja, het is heel Het is alleen maar wintersport, want ze hebben ook een zomer X-Games. Maar uh, ja, alle extreme sporten die je in sneeuw kunt beoefenen, mm -hmm. die uh, komen daar aan bod. Alles wat je zo ongeveer bij ons bestudio Sport niet kan zien? Uh, ja, inderdaad, helaas. <laughs> ja, als het Olympisch is, dan komt het dichterbij, hè? Maar, ja. maar is dat dan nog belangrijker dan het WK voor jou, of moet ik dat zien? ja, ik ben nu op dit moment ben ik wel heel erg blij dat ik dat ik naar de X Games mag en uh, op dit moment ja, zie ik zie ik ook wel van ja ben ben ik echt heel erg enthousiast om naar de X Games te gaan, dus op dit moment heb ik zoiets van ja laat die X Games maar komen. ja en geldt dat voor iedereen in jouw sport? Um, ja, ik kan niet, niet uh, voor iedereen praten, nee. maar uh, ja, heel veel, ja, iedereen wil wel naar de X-Games. Als je een extreme sport doet, dan als je een keer op de X-Games mag staan... en daar nog eens kan presteren, ja, dat, dat is uh, mooier kan bijna niet. En um, als je nou naar dit seizoen kijkt, die wereldbekerwedstrijden... 16e, 12e, uh, 9e in Amerika, dus er zit progressie in? Ja, er zit uh, zeker progressie in... Uh, ik heb een uh, heel, uh, heel bizar voorseizoen gehad en uh, ja en uh, daar voelde me eigenlijk op de sneeuw gewoon heel erg lekker. En uh, ja, het is ook heel uh, goed dat, dat het er dan ook uitkomt En ik had ook uh, het gevoel dat er in Telluride ook nog meer in had gezeten. Dus ja, ik ben heel erg uh, gretig uh, aan het worden om, om mezelf ook te laten zien hoe ik me voel. Dankjewel, we gaan je uh, terugzien. We bellen nog een keer en uh, wie weet in, uh, in Sochi. Heel veel succes bij het WK en ook bij de X-Games. Dankjewel. Ja, dankjewel. Het gaat altijd open, ze kan me zo zien staan. Ze moet wacht op mij.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 De mannen van Bluff Team Leopard, de nieuwe Luxemburgse wielerploeg... heeft ook twee Nederlanders onder contract staan. Joost Postuma en Tom Stamsnijder kwamen allebei over van de Rabo ploeg. En net als de grote sterren van Leopard... werd ook dit Nederlands duo deze week in Luxemburg gepresenteerd. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Veel tamtam -tam en show bij de presentatie van het sterrenteam Leopard. Het team dus van Andy en Frank Schlek van Fabian Cancellara. Maar Team Leopard behelst meer dan sterren alleen. Laat me de jongporst Posten, We hadden een uh, sprinter voor de Runders, maar we hadden gisteren nog een kramper. Laten we maar dit ook heel belangrijk zijn. Kiep die? We zijn all-rounders. En het is bij deze categorie, de Allrounders, dat ook de twee Nederlanders zijn ingedeeld. Welkom, Joost Postuma, Tom Stamsnijder. Het klinkt onwaarschijnlijk. Tom Stamsnijder en Joost Postuma, dat is toch een andere categorie dan pak een beet Robert Geesink. En toch kwam technisch directeur Kim Anderson bijvoorbeeld bij stamsnijder terecht. I always look at, at Tom when he was to and so. I know also Henny very well. So we had a contact. And... Ja, het was just something that fit good in de in groep. Het is geen onbekende voor Kim Anderson, Tom Stamsnijder. Bovendien iemand die waarschijnlijk wel past in de ploeg. Maar dan nog, waarom hij? Ja, dus ik, ik heb gewoon al, uh, ja, ik ben al via prof. Ik heb uh, genoeg laten zien dat ik qua werk ja, goed uit de voeten kan. maakt niet uit of het nou in, in, in een klassieker is of in, in, een, in een grote ronde. Ik heb een keer een grote ronde gewonnen met Manshoff. Uh, ik kan ook, uh, dat is ook een, groot, een reden waarom ze me hebben genomen, ook aanvallend rijden. Uh, als er geen, geen kopmannen zijn die, om toch in de picture om te laten zien. Dus het is een beetje zo, ja, mengeling zoals ik het graag wil werken voor, voor, voor ja, in de topraces. En af en toe ook gewoon eens een keer lekker aanvallen, lekker met je snuit in de wind. En, en niet afwachten en, en, en kijken naar je, naar je, naar je uh, kopman. En dan die andere Nederlander, Joost Postuma. You had to think about that. We was thing a lot on the tour. En at that point, uh, I didn't have Fabian. And I know just he's a very good time trial and uh, he's a team time trial on the tour. Oh. We proberen ervoor te vinden die in goed is. En die ook een paar races, kleine races buiten with a corona of something anders this. Anderson zocht naar goede tijdrijders voor in de tour, die postuma dus gaat rijden. En bovendien iemand die in de kleinere wedstrijden voor de zegen kan gaan. En toen kwam ook nog Fabian Cancellara aan wie postuma lijkt te zijn gekoppeld. Ja, daar hoor ik meer, maar uh, we gaan uh, in ieder geval de, en tot en met prijs. Rubert gaan we sowieso dezelfde koers allemaal rijden. Uitgezond van uh, Milaan, Remo, die rijdt niet. En uh, ik denk dat onze tijd om hem zo fris mogelijk en zo ver mogelijk te gaan brengen. Dat is het verhaal Joost Postuma en dan Tom Stamsnijder. Die wordt binnen team Leopard toch vooral gezien als een talent voor de toekomst. Tom, I expect that he will step up slowly, more and more, and he go for the later. And I think he could learn a lot with the people we have in the team. Het geldt voor zowel Stamsnijder als Postuma. Het is leren van die grote namen in de ploeg. Yeah. Dat ik nog beter kan focussen, Een andere manier van trainen. Uh... Het zijn kleine dingetjes, in topsport zoek je voor de kleinste dingetjes. En, en ja, hoe dat is en wat dat zal zijn, ja, dat, zal, dat zal er wel een keer achterkomen. Wat kan ik leren van Cancelara. Ik denk, uh, hij is toch een uh, van de weinigen die echt de grote koers allemaal heeft gewonnen. En uh, die ambitie die heb ik zeker zelf ook en zo. Maar uh, wat dat betreft is denk ik mijn je nog iets te klein. Die zal misschien ook te klein blijven en zo. Maar je kunt in ieder geval uh, een heel uh, ja, gewoon een hele sterke ploeg gaan vormen. Super pleased en very proud to be here in the home van this team here in Luxemburg, in front of so many people Here tonight we gaan je de Team Leopard Track. De presentatie van Team Leopard in Luxemburg liet al zien dat dit niet zomaar een team is. Duizenden Luxemburgse wielerfans kwamen erop af. Het is echt de hoop van een natie. Het lijkt een wereld van verschil vergeleken met Team Rabo... de vorige werkgever van Postuma en Stamsnijder. Rabobank was ook wel een hele grote ploeg. Kijk maar naar de, naar de UC-ranking, die staan nu tweede. Het verschilt niet heel veel van elkaar. En het is alleen het is een nieuwe uitdaging. En Die dingen heb ik gewoon nodig om, om mezelf altijd te motiveren. En ja, nou, dan, als je dan op een gegeven moment weer uh, iemand tegenkomt... die jij denkt, oké, okay, nou, die kan me nog wel bij helpen, dan moet je ervoor gaan... En, wat was voor jou op het moment dat je dacht: ja, nu moet ik toch maar eens wat anders gaan doen? Nou, toch wel een tegenvallend jaar en uh, bedoel, dan ga je toch uh, ook, uh, ga je, dan, ga, dan ga je gewoon nadenken en, en uh, ja, dan ga je ook de schuld bij jezelf zoeken. En uh, misschien was je niet scherp genoeg of wat dan ook. En, en uh, misschien mis je een prikkel. Uh, altijd hetzelfde, bedoel, dan ga je een beetje uh, automatisch piloot, uh, dan ga je misschien rijden. En, en uh, ik denk dat ik hier die prikkel wel gevonden heb, Jan. Kijk, ja, het is altijd afwachten hoe het in de praktijk gaat, maar eh, ik heb het gewoon het gevoel dat het goed gaat komen. Op papier hebben we een hele sterke ploeg. Eh, nodigen mag je zeker dat gaan verwachten. Ja. We gaan ze terugzien komend seizoen. Joost Postema bijvoorbeeld in de Tour. Tom Stamsnijder bijvoorbeeld in de Giro. Gekleed in het zwart, wit en blauw van Team Leopard. Voetbal vandaag. Vitesse-speler William Pluim speelt de rest van het seizoen voor Rode JC. De aanvaller wordt verhuurd. Rode heeft een optie tot koop in het huurcontract laten opnemen. Pluim kwam niet meer voor in de plannen van Vitesse-trainer Ferrer. Vitesse haalde intussen ook twee nieuwe spelers. Yashuda komt over van Gamba Osaka... en de Arnhemse club huurt Marti Riverola voor een half jaar van Barcelona. En VVV huurt middenvelder Funzo Oyo de rest van het seizoen van PSV. De Belgische middenvelder kwam in Eindhoven maar weinig aan spelen toe. Stijn Schaars blijft tegen de verwachting in bij AZ. De middenvelder had een aanbieding van kos op zak... maar wees die bij nader inzien af. Hij heeft nog een contract tot medio volgend jaar in Alkmaar. En Nicky Kuiper van FC Twente is opnieuw aan zijn knie geblesseerd geraakt. Dat gebeurde op het trainingskamp in Spanje. De medische staf van Twente is bang dat hij zijn voorste kruisbanden heeft beschadigd. Vorig jaar was Kuiper twee keer lange tijd uitgeschakeld door kruisbandletsel. Hij kwam pas net weer teruggekeerd op het trainingsveld. Dan waren er ook vandaag nog wat oefenpotjes. U hoorde al dat Ajax met 4-2 van Hamburg verloor. Na die wedstrijd werd trouwens bekend dat Luis Suarez niet meer de aanvoerder van Ajax is. Dat is op zijn eigen verzoek gebeurd. Maar de is de nieuwe captain. Nog wat oefenwedstrijden. Iraklis Almelo won in Turkije met 2-0 van Gensler Birligi. De goals waren van Armenteros en Flediris. En de eerste divisieclubs Telster en Cambuur... blameerden zich door van amateurclubs te verliezen. Telster was met 5-2 kansloos tegen hoofdklasse Excelsior Maasluis. En Cambuur verloor met 3-2 van HHC Hardenberg... dat in de topklasse uitkomt. Ajax oefende eerder vandaag tegen HSV. De werd met 4-2 verloren. Los van dat verlies is Frank de Boer natuurlijk een nieuwe weg ingeslagen. Deli Blind, die onder Jol kon uitkijken naar een andere club... kwam tegen HSV in actie. Joep Schreuder.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 Alain Clark en Diane Birch met To Zoom to End. Meer dan tien jaar geleden won hij als renner van de Rabobank... twee etappes in de Tour de France. Dat was vroeger. De laatste jaren zagen we hem vooral in exotische wielenkoersen, ver weg. Leon van Bon werd wereldreiziger en reed af en toe uitslagen in koersen... waarvan we hier het bestaan nauwelijks weten. Nu heeft hij weer een contract bij de ploeg van Leontien van Morsel. In eerste instantie als baanrenner, maar hij hoopt... komende zomer opnieuw naar verre orde te kunnen afreizen...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 voor de Australië weer mee, kon doen naar wedstrijden, mee kan doen aan wedstrijden... moet hij eerst negen maanden op het register van de dopingautoriteiten staan. Maar wie weet, over negen maanden kan de voorbereiding op Londen... de Olympische Spelen heeft veel beginnen. Schaatser Ingmar Berga heeft in Amsterdam... de dertiende wedstrijd om de KPN-marathon gewonnen. Hij was in de eindsprit de snelste van een kopgroep van elf man. Goat Eagles heeft het contract met trainer Andries Uldering met nog één seizoen verlengd. Hij heeft de ploeg sinds maart 2008 onder zijn hoede... Uldering, die bij de club ook technisch manager is, heeft bijgetekend tot 2012. Dit was Langs de Lijn, van 7 tot nu. Veel sportnieuws heeft u gehad. Morgen weer schaatsen vanaf kwart over twaalf. Colobo, de laatste dag van het Europees kampioenschap, schaatsen voor mannen en vrouwen. Hierna met het oog op morgen gepresenteerd door Stefan Sanders.